Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Nog nooit heeft de HEMA zoveel verkocht als in 2016. Het warenhuis boekte een recordomzet van 1,2 miljard euro. Het was niet genoeg om winst te maken. Het bedrijf draaide 26 miljoen euro verlies. Dat verlies is wel kleiner dan een jaar eerder. De HEMA verkocht meer online en opende vorig jaar 24 filialen. In totaal heeft de keten nu 700 winkels en zo'n 11.000 medewerkers.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 In Congo, in Centraal-Afrika, hebben militairen van de VN-Vredesmacht opnieuw massagraven ontdekt. 17 in totaal. Sinds augustus zijn er al tientallen massagraven gevonden, waar honderden lichamen in lagen. Volgens de VN zijn de slachtoffers die nu zijn gevonden, overleden na gevechten tussen het regeringsleger en rebellen. De rebellen vormen een groot gevaar voor de vrede in Congo nu hun leider dood is. Met kapmessen, stokken en geweren vallen ze willekeurig kerken en scholen aan. De NS heeft bij wijze van proef alle toegangspoortjes op Utrecht centraal gesloten. Alleen met een geldige OV-chipkaart kunnen mensen nog naar binnen. De komende drie dagen moet duidelijk worden of dat tot problemen leidt. De NS is al jaren bezig met de stations in Nederland af te sluiten voor niet-reizigers. Daarmee willen bedrijven de veiligheid op de stations en in de treinen verbeteren. En ook neemt het aantal zwartrijders af. Serena Williams komt dit jaar niet meer in actie op de grote tennis-toernooien. Ze is twintig weken zwanger. Williams is in de herfst uitgerekend. In de loop van volgend jaar wil ze weer mee gaan doen en wedstrijden. Serena Williams heeft een relatie met Reddit oprichter Alexis Ohanian. Het weer droog en vanmiddag wordt het 12 graden. Vanochtend zonnig, maar in de loop van de dag meer bewolking. Er staat weinig wind. Vannacht wordt het met 5 tot 7 graden niet meer zo koud. Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwax van de ANWB. In de Randstad nog zo'n 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Hilvers en Mijn Bunschoten. Op de A2 amsterdam denbos tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer. Richting Amsterdam vanuit Rotterdam, 5 kilometer tussen Iepenburg en Dorp. Op de A10 volen dan richting Nieuwe Meer tussen Kadoelen en Amsterdam-Hemhavens 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Grauwdaar-Nieuwebrug 6. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkem en Lexmond 5 kilometer. De N11 leiden botengraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Gently We zijn weer aangeland in de tweede uur van Goedemorgen Zondvoort. En uh, we hebben een aantal zeer interessante gesprekken zometeen. We gaan eerst praten met de oud-wethouder Lisbeth Tjalk. Uh, daarna de paasgedachten met pastoor Bart Putter. En we besluiten dit uur met de paasreces met Erik Weijers. Uh, Lisbeth zit al tegenover ons. Ja. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, Lisbeth, ik heb je gevolgd in de afgelopen jaren... Ja. Helemaal vanaf de buitenzijde, hoor. Ja. Uh, en dan denk ik van... Ik heb je eerst gezien bij de dus schaduwraadslid van GBZ. Daar kwam ik als eerste tegen. Ja, dat klopt. Dat is ja, heel, heel lang geleden. Lang geleden, ja. <laughs> en opeens dan is dat over... Uh, uh, samen met, uh, als ik het goed heb, uh, Hendricks van Hendricks. Ja, die, en Vlieginga was en toen. En en Jongsma. Ja, Jongsma, die verdween. Ja. <laughs> ja En toen ben je lekker in de te gaan zitten. Maar uh, even voor de luisteraars. Uh, het is een dame tegenover ons die al 35 jaar langer in Zandvoort woont. Die een enorme ervaring heeft in advies, project en crisismanagement... in het bedrijfsleven en gemeentelijke organisaties. Het is echt een... Een groeien een hele goede veel interim opdrachten gehad uh, in politiek en de ambtelijke organisatie mm -hmm. uh, en nu is het rust nu is het stil ja uh, jij kwam als verlosser naar boven in 2014. Toen de fractie van OPZ zei van... We hebben iemand, omdat Hanco Hen weg was. Die ging naar GBZ toe. Vacature. Uh, Carl Simons, uh, nog betrokken. En die zei, we hebben een hele goeie die die plek kan overnemen. En dat is uh, Lisbeth. En dan denkt iedereen Lisbeth. Die kennen we. En dan zit je daar opeens als wethouder ja. ruimtelijke ordening als ik het goed heb. Ja. En dan moet je aan de bak. Ja. Vertel eens, hoe ging dat eerste jaar? Dan praat ik dus over 2014. Ja. Je kwam op 26 november binnen op ja. een plus. Ja. En dan? Wat nou, kom je tegen? Dan is het allereerst kerstperiode. Is er bijna niemand. Ga je inwerken? En uh, ik had nog maar één of twee gesprekken met Carl Simons gehad. En toen zaten we hier, hadden we een interview. Oh ja. ja. En toen kwamen we op parkeerterrein en het was hier zo slecht aan toe. Ik vond het best, Dat. Uh, ik heb gezegd, nou, dan moet je echt naar huis gaan. Want dit gaat niet goed, want hij zou nog iets anders gaan doen. En ja, toen was het binnen een paar weken gebeurd. En ik moet zeggen, ik voelde me toen wel erg ontheemd. He, want uh, ja, ik mocht Karel graag. En... Uh, je weet gewoon... Uh, ja, dat is je grote hulp in het begin. hè? Iemand die je wegwijs maakt. Dus ja, dat vond ik, dat vond ik knap lastig. En zeker als het dan in zo'n periode is dat alles nog even op gang moet komen. Maar ik moet zeggen dat uh, zeker de fractievoorzitters van D66 en CDA... hebben me erg goed geholpen. Overigens, alle raadsleden waren, ook de oud-wethouders... bereid met me te praten me inzicht te geven in dossiers. En... Uh, dat had ik niet verwacht, maar ik was er wel heel blij mee. En uh, achteraf ook, want dat kan ik beter achteraf zien dan uh, toen... Deden ze dat ook uh, zonder dat ze uh, dat gingen mengen met hun eigen politiek? Dat vind ik erg knap. Gewoon feitelijk. Feitelijk nou. vertellen over dossiers. Oké, okay, maar nou kom je op het gemeentehuis, je komt binnen, je krijgt een kamer ja. toegewezen. Ja. De ondersteuning van ambtenaren. Ik wil eerst iets anders, je komt zo op ja? je vraag. Okay. Um, wat mij altijd verwonderd heeft en wat ik helemaal niet snap, is dat normaal gesproken als je ergens komt, dan ligt er op zijn minst een minimale functiebeschrijving, maar hier helemaal niks. Um, uh, regels, procedure, processen, niets. Ik had zoiets van, ja, wat is dit? Lijkt een soort bananenrepubliek Niks is er beschreven. Nou, ik naar de griffie, kun je me aangeven... welke stukken nou precies staat uh, positie van een wethouder? Want dat dualisme was echt nog niet bij mij geestelijk gearriveerd. Het is er gewoon bijna niet. Je moet baggerstukken, zoals ik dat noem, he, hele dikke stukken doornemen. En dan kom je wat tegen. Dus met andere woorden, ik kon het gewoon niet vinden. En ik moest dan te raden gaan bij mijn collega's. Nou, Gerard uh, Kuipers en Gert-Jan Bluis, die zaten er dikke uh, een half jaar. Die zaten ook af en toe nog in de verwondering. Nou is gert -Jan Bluis natuurlijk het meest ervaren he, in, de, in de politiek als raadslid. Maar je positie als wethouder is wel degelijk wat anders. Ja. Dus ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het af en toe zoiets van, iedere organisatie in Nederland heeft beschrijvingen. Nu helemaal he, met kwalificering. Ik bedoel, je moet gewoon een aantal beschrijvingen hebben. Niks in die gemeente. Alleen al het, uh, uh, kijk, voor de ambtenaren processen en procedures zijn wel degelijk allemaal beschreven. Maar als politicus, als je daar binnenkomt, is er niet. Ik heb toch de ambitie gehad het op te schrijven, maar toen dacht ik later, nou ja. <laughs> Weet je wel, mijn vakken eigen. Zoals van, uh, ik heb wel een poging gedaan hoor, een aantal dingen verzameld. Maar uh, ja, ik vond het heel vreemd. En dan zeker eh, als je niet echt eh, ondersteuning hebt van een ervaren fractievoorzitter. Hij die waarschijnlijk normaal gesproken die rol op zich neemt. En je komt zomaar binnen in de politiek. De gemeentelijke politiek. Die ik alleen maar van af kende. Maar goed, je komt dan binnen. Ja. en eh, Dan kom ik weer terug op die ambtenaren. Oh ja, sorry. Je ondersteuning. Ja, ja. En we hebben elkaar een keer gesproken en toen zei je... ambtenaren, ze zijn allemaal weg en ik heb een tekort aan ambtenaren. Ja, ja, ja, ja. Want ik heb wel een paar zware portefeuilles... Ja. en dat moet ik eigenlijk in mijn eentje doen. Waar zijn die ambtenaren omheen? Ja, nou dat was met name op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ja. ja dus uh, het gebied van de ontwikkelingen die ervoor lagen. Zoals dit Watertorenplein, uh, uh, Badhuisplein, uh, de boulevard... En, uh, maar die zijn vervolgens ingehuurd. En ik moet zeggen, we hebben, ik ben iets eerder dan ik. Is de nieuwe gemeentesecretaris begonnen, Ankie Giekspoor. En uh, dat is echt de gemeente secretaris die je gewoon zou willen hebben. Ja. Hij die echt uh, aan alle kanten uh, probeert de wethouders zo goed mogelijk te faciliteren via uh, ambtelijke ondersteuning. En als het er niet is, dan wordt het gewoon ingehuurd. En uh, ja, dat is echt heel belangrijk geweest. Want ik had het idee van... Uh, ik toen ik binnenkwam, in de woestijn. Nou, dat de ambtenaren weinig sturing hadden gehad. En uh, dat heeft zij wel degelijk veranderd. En ik denk uh, ten goede. Ja. Dus op dat moment kon je weer een beetje fluiten... en weer een beetje lachen en plezier. <lacht> nou, dat had ik altijd wel. Hoor. We hadden een ontzettend leuk college met elkaar. Uh, veel gelachen, veel plezier gehad. Hard gewerkt. Maar ik denk dat het een hele grote uh, hulp was dat uh, zowel uh, Gert-Jan als Gerard als ik, ja, dat je je eigen toko uh, hebt gehad of nog hebt. En uh, dan weet je gewoon uh, wat geld is. En dan heb je niet de neiging om uit de grote ruif uh, mee te eten. Ook niet voor je projecten. Uh, maar je zit gewoon uh, op een wat andere fiets. Als je je eigen bedrijf hebt gehad, dan kijk je anders naar zaken. En of dat nou gemeentelijke projecten zijn of niet, dat maakt dan niet uit. Je, je je ja, kijkt ik vraag het omdat ja. jouw achtergrond natuurlijk is... adviesproject en crisismanagement. Ja. Maar we hebben jarenlang ons eigen adviesbureau gehad. Hè, en ook eigen personeel. Ja. En dat doet wel wat met je. Ik bedoel, uh, ondernemer zijn uh, is wezenlijk iets anders dan wanneer je gewoon een baan hebt in dienst van. Oké, okay, maar met die achtergrond. Kom je in dat gemeentehuis? Ja. ja. Uh, nou. Het boeiende is dat uh, toen ik wethouder werd, maar ook toen ik het was... Uh, mensen die me kennen, uh, of het nou familie was, of vrienden... of mensen op afstand die zeiden, allemaal ben je gestoord dat je wethouder wil worden. Wat een slangenkuil, wat een gedoe in die politiek. Ja, uh, ik heb er twee jaar in gezeten en ik ervaar dat heel anders. Ik, uh, ik, heb, ik heb gewoon... Ja, bewondering voor wat raadsleden doen. Hoeveel uh, merendeel, hoeveel energie ze erin stoppen. Hoe ze ermee bezig zijn. Ik heb verdorie uh, een motie van afkeuring gekregen en een motie van wantrouwen. En die waren eigenlijk allemaal functioneel. Ik heb me dat nooit persoonlijk aangetrokken. Uh, ik vind dat de raadsleden naar buiten toe... Hè, buiten het politieke gebeuren in de raadzaal... Uh, uh, uh, uh, allemaal mensen die op zich heel goed omgaan... met de kennis die ze hebben. En uh, ik vond dat geen slanke kaal Pertinent niet. Pertinent niet. Nee. Kreeg je op dat moment nog voldoende steun van je eigen fractie? Nou, mijn eigen fractie is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Hè? Ja. Kijk, Carl Simons... Uh, ja, die hadden we, hoe noem je dat? De knoeten onder of zoiets. Ja, die uitdrukking die, uh, die bepaalde echt wel wat er gebeurde. En op het moment dat hij wegviel... toen uh, heeft Lieselotte Jong het nog een tijdje geprobeerd. Maar het waren gewoon uh, kikkers die alle kanten op sprongen. En uh, wat ik me niet bewust was, maar nu heel goed weet... is dat je als zo'n plaatselijke partij... je krijgt geen opleiding. Hè? Je hebt niet een soort navelstreng naar meer ervaren mensen... ergens in de landen... Uh, je krijgt geen cursus of wat dan ook. En het, uh, het dualisme was nog niet hoor in de OPZ. Dus dat was best lastig. Want uh, ja, een aantal fractieleden hadden het idee dat de wethouder moest doen wat zij vonden. Ja, zo werkte het tegenwoordig niet meer. He, je zit in een coalitie. Ja. En binnen de coalitie wordt aangegeven welke kant het op gaat. En dan kun je natuurlijk als wethouder een belangrijke rol in spelen. Maar het is wel aan de coalitie. En uh, zeker ook aan het college. En daar zitten natuurlijk verschillende smaken in het college. Dus dat is heel moeilijk. He, en uh, dat is ook niet beter geworden. Dat is alleen maar slechter geworden. En nog steeds. Ja, ja, ja. En dat zijn toch processen die mensen aan het hart gaan. He, die in zo'n raad zitten. Want het is maar niet iets van ik ga er zitten en ik doe maar een beetje mee. En dat is het. Nee, het zijn mensen die echt... Uh, ik denk dat dat oprecht zo is. Hun best doen voor het dorp. En dan kan het best. Het beeld kan verschillend zijn. Maar ze zitten er niet zomaar. Ze zijn echt allemaal betrokken. Dus het doet wel wat als je als uh, partij dan ook, eigenlijk min of meer met de handen in de lucht staat. Dat je hopeloos bent, zo van. Ja. Nou, je concentreert het goed. Ja, je kunt elkaar niet vinden, hè? Dan. Goeie ja, heel... avond. Ja, heel moeilijk. Vind ik vind ook jammer, want een oudere partij op zich... Hè, uh, ik denk dat dat een goede zaak is. Ook als ik kijk naar de Nederlandse politiek, dat dat een goede zaak is. Nou, je langs, want het idee, en ik ben zelf natuurlijk ook uh, bijna 70... je krijgt het, het gevoel af en toe dat je bijna in het verdommelkje zit. Alsof wij die jongeren aan het uitzuigen zijn, Dat denk ik altijd... en waar blijven dan al die investeerders? En die mensen die met aandelen hebben gegokt met onze pensioenen. Moet je kijken hoe die gekelderd zijn daardoor en we hebben met z'n allen heel hard zitten sparen... Ja, en dat hebben we, moesten we dan verpikt bij instanties neerleggen. Die vervolgens ermee gingen speculeren. Linksom of rechtsom. Dat is de waarheid. En dan krijg je zo'n kredietcrisis en alles stort in. Hapte. We hebben geen geld meer voor de pensioenen. Oh, dan gaat het ten koste van de jongeren. Dan denk ik, ja, dat is een manier van redeneren. Maar, maar Elisabeth, ik onderbreek je even. Ja, het is goed, joh. Want uh, je bent uh, 2014, kom je erin. 2016 was het nu. moment Dat Ik zeg van, ja, nou, ja. jongens, dit hoeft niet meer... Uh, ja. Dat klopt. Um, hoe kijk je daarop terug? Op dat moment, um, dat moet een enorme bittere pil geweest zijn. Weet ja. je zelfs de steun van een fariseer uit de fractie uh, uh, besloot om uh, jou niet te steunen. Nou, weet je, sommige dingen zie je aankomen en dan is die bittere pil niet zo bitter... Uh, het was op dat moment kijk die motie van uh, wantrouwen naar het college dat heeft eigenlijk nauwelijks indruk op me gemaakt want dat was gewoon puur technisch politiek gezien op zich uh, ja, een logische stap uh, wat ik wel heel erg heb gevonden en dat meen ik oprecht is dat een fractielid zo tekeer ging tegen D66 zo met modder ongefundeerde ongefundeerde uh, uh, zaken naar voren brengen, dat ik dacht ja, maar ik wil, ik wil gewoon niet meer bij die... en zeker iemand die zegt dat hij een van de founding fathers van uh, de oudere partij is ah, ik dacht ik wil gewoon, ik wil gewoon geen wethouder meer zijn voor deze partij ik dacht, ik dacht, ik dacht, dat, dat, het had veel meer met de partij te maken dan met de raad of de coalitie of wat dan ook ja, je ziet op een gegeven moment dan is er een point of no return ze kunnen elkaar niet in evenwicht houden in zo'n partij in zo'n fractie ja, dan houdt het er gewoon op. Voor mij was het echt gewoon... Uh, hè, ik zei het ook net tegen, tegen jou, Gert van. Uh, het heeft te maken met... Uh, ik, ik, ik, ik kan niet erbij zitten en maar niks doen... als er zulke ongefundeerde beschuldigingen worden gericht. Was het een motie tegen het college? Ja. Niet ja. alleen tegen jou, maar tegen ja, het hele college. En jij besloot van, ja jongens, uh, uh, uh, ik ga weg en ja. uh, niet het hele college weg, laten doorgaan. Ja, tuurlijk. Het lag gewoon aan is het, klaar. Ja. En dat was onterecht geweest, want uh, echt hoor, ik meen het oprecht, als je kijkt naar Gert-Jan Bluis, ah, die jongen die is fantastisch, ik bedoel wat hij allemaal doet, wie hij allemaal kent, hoe hij dingen regelt. Uh, echt, als uh, je nooit een dedicated wethouder wil hebben vanuit het dorp gezien, hè? vanuit uh, de mensen die al heel lang wonen, een geweldige vent, en die zich het vuur uit de stoffen loopt voor, uh, voor alles wat hij aan het doen is. En uh, als je kijkt naar Gerard Kuipers, nou, we mogen blij zijn met zo'n wethouder die van, uh, ja, voor mijn gevoel nog van buiten is komen vliegen, want hij woont nog binnen, binnen dan tien jaar in Zandvoort, dus dat is voor mij een nieuwkomer, maar ja, dat is iemand die we hard nodig hebben in het dorp. Ja, wij in het dorp zijn, hebben toch de neiging om vooral naar het dorp te kijken. Hè? Een beetje naar binnen gericht. En zo iemand die echt naar buiten kijkt. Die in staat is om in de landen dingen voor elkaar te krijgen. En ook die energie heeft. Hè? En die ondernemers uh, ja, op het goede spoor uh, meehelpt zetten. Daar mogen we heel blij mee zijn. Als je nu terugkijkt, want ja. nu ben je uh, in, alweer in een half jaar uh, uit de politiek. Kom je ook nog een keer terug in de politiek? Geen idee. Maar ik zei er net al van. Uh, je moet heel erg wennen aan zo'n functie als wethouder. En het is veel complexer dan, je, uh, van, dan ik van tevoren dacht. Laat ik het zelf formuleren. Maar dan kijk ik nu naar mijn opvolgers. Hey, dat is uh, Michel Demmers. Ja, en... Kijk even naar jezelf. Ja. ja. Kijk even naar jezelf. Nou, dan denk ik dat het zou veel makkelijker zijn. <lacht> ik zou het veel makkelijker hebben, want ik snap het nou beter. <lacht> Ja. Maar je hebt nu tijd voor jezelf. Ja, en denk... Wat me het meest geholpen heeft. En misschien is dat ook wel dat het geen bittere pil is geworden. Dat een week nadat ik mijn laatste uh, mijn druppel heb ingeleverd, zeg maar. Hè, kregen we dat te horen de toegang, dat... We, de, de druppel is het toegangsplaatje ja. voor de deur. Ja, voor de deur. Ja. Dat je overal in kan. Uh, een week daarna kregen we te horen dat uh, Roy en ik, mijn man en ik... Dat we uh, opa en oma worden. Ja, kijk. Over een paar maanden mogen we zo'n heel kleintje... Uh, ja. En daar ga je genieten. Oh, ja, nu al, nu al. Ja, nu al. Geweldig. Ja. Ik vind het heerlijk om even met jou gesproken te hebben. Nou ja. uh, ik, uh, ik zie je weer helemaal terug. Ik zie je opbloeien. Ja. Ik zie weer een lach op je gezicht. Ja. En ik geniet van je aankomende kleinkind. Dank je wel, Pieter. En bedankt voor je vragen. En dank je wel voor je komst. <laughs> Graag gedaan. Over ons zit pastoor Bart Putter hier van de rooms katholieke Agatha-kerk. Maar je doet veel meer over Bloemendaal, want dat is allemaal samengesteld. De Bobas-gemeente, en je hebt het heel druk, want je moet al die kerken met je langs. Goedemorgen Pieter, ja, er is maar toch nog wel tijd gevonden om hier een keer weer met jullie te zijn. Vorige keer was denk ik alweer twee jaar geleden. Toen bij mijn komst hier. En het afscheid ja. nog van pastoor uh, Mathieu Wagenmaker. En dan zie je weer hoe de tijd vliegt. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken met... Uh, dat je inderdaad genoeg te doen hebt. Het maar toen, nou over toen had je houdt, nog een kijk, En nu heb je de samenwerkende... Nou, ja, ik wist waar ik aan hoor. begon hoor. Dus toen hadden we er ook al vier. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Maar ik doe het met een aantal collega's hoor. Dus dat is ook weer uh, te overzien. En het, uh, het is ook weer inspirerend, uitdagend. En ja, de gemeenschappen die toch ook samen onderweg gaan en elkaar daarin ook wel weer verrijken. Dus hè, je zit ook weer niet op een eiland hier in Zandvoort, als je het negatief zou willen formuleren. Het is juist heel aardig om het zo samen te doen, waarbij Zandvoort natuurlijk toch echt wel een eigenheid is. Maar er wordt van, van je al verwacht dat je om half tien de dienst hier in Agatakerk hebt en dan moet je op de fiets de auto stappen en dan moet je naar Overveen toe. En, eh, ja, ja nee, dat is nou regelmatig. We kunnen het inmiddels iets ruimer inplannen, maar eh, zo af en toe inderdaad is het hier om half tien beginnen en dan zorgen dat je om elf uur weer een overveen bent. Dus dat is dan op zondagochtend wel even doorzetten, ja. Maar goed, dat is het lot van de bestor Die werkt op de zondag. Ja. Nu hebben we een, een aantal uh, hele bijzondere dagen. Een paar al achter de rug. Donderdag, midden mm -hmm. donderdag. En vrijdag, goede vrijdag natuurlijk. En morgen eerste paasdag. Uh, dat betekent voor de gelovige mensen erg veel. Mm -hmm. ja, ja, Naast ja. Kerstmis is de Pasen en Hemelvaart en natuurlijk de Pinksteren ja. de belangrijke christelijke feest. Ja, ja, zeker. <lacht> Ja, het is, ja, dat is natuurlijk een beetje de, de paradox die we... Hè, dus het kerstfeest spreekt natuurlijk veel meer aan. En spreekt ook makkelijker aan. En ik moet zeggen, voor mij persoonlijk is dat ook altijd weer een heel mooi en bijzonder feest. En we worden daar natuurlijk zelfs in de winkelstraat op voorbereid gedurende vele weken. En de kerstliedjes die dan natuurlijk ook op de radio worden gedraaid. En dat is, uh, ja, met Pasen is dat natuurlijk toch, toch wel anders. Hoewel dus liturgisch, zoals je zelf al zegt, uh, daar toch heel wat meer aan vooraf gaat. Het begint eigenlijk al met Aswoensdag. Op, op 1 maart was het al dit jaar. En dan die 40 dagen tijd. Met nou, toch iets van vaste voorbereiding op het vieren van het paasfeest. Ja. En inderdaad, dan Witte Donderdag. De viering van het laatste avondmaal. Zoals dat natuurlijk ook in de protestantse kerk. In onze dorpskerk is gebeurd. Goede vrijdag. Ja, dan staan we echt even stil bij het lijden van Christus. Dan uh, kun je daar een speciale plechtigheid voor houden. Of je viert gezamenlijk uh, de bekende kruisweg. Zoals we dat ook hier in Zandvoort gisteren hebben gedaan. Gisterochtend om 10 uur. Een wat bijzondere tijd. Maar dat is ook bedoeld om de ouderen die met Pasen zelf niet meer in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen. Ja, om dan toch iets mee te krijgen van het paasfeest. En samen te komen in de kerk. Dat is ook een goed bezochte viering. Ja, en nu, vandaag, zaterdag, hey, dan de stille zaterdag. Nee, dan gebeurt er ook niets in de kerk, zoals we dat zeggen. Goed, we weten natuurlijk, vanavond is dan de paaswaken. Sommige kerken is die al wat vroeger. Bij ons is die dan pas om half elf. Dus het is een echte paaswaken. Samenkomen rondom dat graf van Christus om het zo maar te zeggen. Ja, en, en samen vieren dat hij de dood, dat hij het lijden uh, overwint. En dan, de eerste paasdag, ja, doen we dat eigenlijk nog een keer dunnetjes over. En dat is bij ons dan in de kerk om tien uur. In de protestantse kerk overigens ook, om tien uur, is dan de, de viering van, van Pasen. En uh, ja, dan zijn er ook echt wel veel meer mensen dan op een gewone zondag. Dus dat leeft dan toch ook echt nog wel, ja. Um, uh, we leven nu in deze weken in de tijd van een Matthäusperson. En de passion op televisie. Het lijkt wel alsof de belangstelling weer begint te groeien. Zo'n zo zo passion met, met uh, 3, 4 miljoen kijkers. Uh, en, en mensen die dat hele lijdensverhaal meemaken en observeren in een modern jasje gestoken. Ja, ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel, dat is ook een beetje de kracht van het paasfeest. Hè? Dus binnen de kerk, binnen het christendom. Uh, zoals gezegd, Kerstmis spreekt meer aan. Maar Pasen geldt toch eigenlijk echt als dat grote feest. We vieren het kruisdood van Christus. Zijn offer voor ons aan het kruis. Zijn overwinning op de dood. En het is ook mooi dat dat inderdaad op die manier... met Johannes' passion, Matthäus' passion... en natuurlijk de passion inderdaad... op Witte Donderdagavond werd uitgezonden... dat dat zoveel aandacht krijgt. Omdat het niet alleen gaat om... de paaseitjes en de narcissen... en het lentegevoel, wat er ook echt mag zijn. Het is ook een vreugdevol feest. Maar dat we ook wat stilstaan... bij het, bij het lijden. En dat is denk ik iets... wat misschien... En impliciet wel aanspreekt in zo'n zo zo passioon. Het, het is natuurlijk een klassiek stuk, het is concert, het is ook gewoon genieten, mogen we ook eerlijk in zijn. Maar het is toch het lijden wat daar wordt bezongen. En dat is misschien iets wat in onze wereld, uh, dat kom je nu ook wel eens wat vaker tegen, uh, wat op de achtergrond lijkt te raken. Dat we als mensen misschien ja, niet helemaal goed meer weten hoe we om moeten gaan met moeilijke dingen in ons leven. Hè? Facebook, uh, Twitter, Snapchat, Instagram, noem maar op. Uh, dan laten we toch vooral de mooie dingen zien. Uh, de dingen die goed gaan in ons leven, de leuke eten de feestjes, wat, wat voor ons gewoon mooi is. Uh, maar ja, we hebben allemaal... Uh, jij denk ik net zo goed als ik... Uh, wel eens onze moeilijke momenten... of dat we misschien even niet meer zien zitten... of even een moeilijke middag of avond hebben. Ja, dat zet je niet op je Facebook. En daardoor, eh, doordat in de, ja, in, de, in de social media... en in de publiciteit we eigenlijk allemaal zeggen... dat het altijd goed gaat... Ja, kan het wel eens moeilijk worden om om te gaan met, met leed. Met, met ziekte, met, met verlies, met, met misschien een scheiding. Uh, en ik denk dat dat... Ook een beetje de kracht is wel van het feest van Pasen. En, en ook van ons als, als christelijk geloof, als ik het even zo mag zeggen. Hè, we zijn geen zweverig geloof. Hè. We hebben een God. We hebben, we hebben Jezus, die, die, die, die met ons mens is geweest. Die ons lijden heeft gedeeld. Um, die weet hoe moeilijk het soms kan zijn. Maar die ook wel weer het lijden heeft overwonnen. En, en, en hè, door, de, door de dood heen is gegaan. En, en, en dat vieren we natuurlijk met Pasen zelf. Die verrijzenis, ja die, die overwinning nu juist. En, en daar mogen we denk ik als mensen ook onze hoop op gevestigd houden. Ook als het in ons persoonlijk leven soms uh, gewoon even erg moeilijk kan zijn. Dat, dat we weten dat God daarin aanwezig ja, kan zijn en uh, wil zijn en, en, en ons wil, wil helpen. Ook door die moeilijke momenten heen, nu juist. En... Ja, misschien zie je dat wel een beetje terug in, in de passion. Met natuurlijk, ja, alles wat er in onze wereld gebeurt. We hoeven maar te denken aan de dreigende bericht op dit moment over Noord-Korea. We hopen maar weer dat het vanzelf weer wegzakt en wegappt. Maar ja, het zit je natuurlijk soms wel een beetje aan het denken van waar gaan we nu heen in deze wereld. En we hoeven geen domdenkers te zijn, maar ja. ik denk dat iedereen zich het wel eens afvraagt. Even de tegenstrijdigheden. We hebben te maken met voortdurende dreigingen. Mensen die in vrachtwagens door het publiek heen rijden en dergelijke. En dan hoor ik net van uh, Lisbeth Schallek, de, de dame die voor ons kwam. Ik verheug me op de geboorte van mijn kleinkind. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Die twee verschillen. Ja, dat is denk ik ook heel mooi. Omdat... Ja, om dat zo te kunnen beleven. En ik denk ook dat het elkaar niet uit hoeft te sluiten. Ik denk niet dat zij bedoeld zal hebben van... nou, de vluchtelingen en de aanslagen, dat is allemaal ver van mijn bed. En ze zal het zich ongetwijfeld, denk ik... ik was er natuurlijk net nog even niet bij, maar... ze zal het zich ongetwijfeld ook aantrekken en serieus nemen. Maar aan de andere kant, ja, dat is ook een beetje de boodschap van, van Pasen. Uh, ja, zijn we toch wel geroepen om ja, ook gewoon door te gaan en hoop te houden... en ook de mooie dingen in het leven inderdaad uh, uh, te zien. Ik bedoel, hier in Zandvoort... ...denk ik, hebben we het allemaal... Uh, uh, uh, ...op zich niet slecht. Uh, het is natuurlijk... Uh, ...ik ben hier nu uh, 2,5 jaar werkzaam... woon er nu anderhalf jaar... ...het is gewoon een mooie plek om te wonen... ...een mooie plaats met, met mooie mensen... ...en dan uh, heb ik het niet zozeer over het uiterlijk... ...al is dat misschien ook wel zo... ...maar natuurlijk vooral ook innerlijk... Hè? ...mensen die toch vaak het beste met elkaar voor hebben... ...soms misschien ook wel eens wat ruzie met elkaar maken... ...maar dat ook weer doen vanuit een echte betrokkenheid... ...bij het Zandvoortse... Uh, ...en dat zie ik ook terug... In mijn proggie. Gewoon een, een, een heel hechte, trouwe groep mensen die zich daar met hart en ziel voor inzet. Nou ja, ook vanuit de band met het dorp Zandvoort. En dan mag er natuurlijk heel veel gebeuren in de wereld. En dat raakt ons. In de vaste actie zetten we ons ook in. Voor mensen in nood. Nou, dit jaar in Kenia. Maar vorig jaar in Afrika. Maar we mogen ook de mooie dingen in ons leven zien. We hoeven natuurlijk niet met z'n allen somber kijkend over straat te gaan. Dat is nooit de boodschap ook geweest van het christelijk geloof. En ik denk dat het voor ons mensen ook gewoon niet goed zou zijn. Maar het is uitermate positief wat de kerk in Zon doen. Uh, laat ik maar beginnen met de voedselbanken, mm -hmm. waarin jullie dioconie heel actief is. Ja. Het is natuurlijk te gek dat er 35 gezinnen mm -hmm. moeten leven van de voedselbanken. In deze tijd. Zeker, zeker, zeker. Dat is dat is zonder meer tragisch. En het is natuurlijk uh, ja, lastig. En voor de kerken pakken dat op en ja. zorgen ja. dat het ja. goed geregeld wordt. Ja, ja dat, is, dat is mooi. Dat is, dat is, dat is goed gewoon heel goed. Enerzijds moet je zeggen, het is jammer dat niemand anders dat doet. Anderzijds, daar zijn we als kerk ook voor. Uh, ja, juist als mensen die naar elkaar omzien, die omzien naar, ja, naar, naar de mensen in nood en gewoon heel concreet. Ja, en dat hebben we ook bijvoorbeeld, ja, rond kerst is dat weer gebeurd en dan zeg ik eerlijk dat dat gewoon door een aantal uh, vrijwilligers gebeurt. Een, een maar het gaat vroeg. van de kerken uit. Ja, maar ik word dan bijvoorbeeld daarna gebeld door mensen die echt heftig ontroerd zijn dat ze zo'n pakket weer hebben mogen ontvangen ja. en er helemaal niet op hadden gerekend. En dat is voor hen echt het hooggoede dan van. zo'n En dat is gewoon heel mooi om dat dan te horen. Hè. dat raak je dan ook echt. Denk je, het is eigenlijk iets heel kleins misschien in onze ogen. Maar dat betekent zoveel. En, en, en, ja, ja, zeker. Hè. Dat ze zich gezien weten. Dat ze er zijn. Dat ze er toe doen. Ook als je het misschien wat moeilijker hebt. Ook in ons mooie zandvoort. Hè. Maar ja, je bent er. En, en, en je mag er zijn. En, ja, en wij willen graag mensen bijstaan die, die in nood zijn. Als dat even kan. Dus ja, laat het ook weten. Als je, als je het... Als je, als je mensen kent die misschien hier behoefte aan hebben of aan een bezoekje of, of aan heel praktische en concrete hulp. Daarvoor zijn we er ook als kerk, de katholieke kerk en ook de protestantse kerk en daarin werken we ook samen. Ja. Wat zou jouw gedachte zijn, of jouw hoop, voor het komende periode? Ja, ik denk ja, toch vooral een, een boodschap van hoop boodschap van, van blijheid, vreugde. Het hoort een beetje ook bij de... bij de, bij de lentegedachte, om het zo maar te zeggen. Maar ja, vooral... Hè, het lijden hoort erbij, maar geef het een plaats... in je leven, alle zorg in de wereld. Probeer het ook een plaats te geven in je leven. Maar kijk wel vooruit. Uh, ja, wees gewoon... hoopvol. Probeer ook... de goede en de mooie dingen te zien in het leven... die je ook wel degelijk uh, overkomen. Misschien soms kleine dingen, maar daar mogen we ons... dan toch aan vasthouden. Ja, verenigd met die gedachten... ...van ja, de verrijzenis, de overwinning op de dood ja. van, van Christus... ...dat we vieren met, met Pasen. En het beste is om dan morgen naar de paasdienst te komen... ...half tien bij jullie in de Agatha-kerk... ...tien uur in de protestantse kerk en vind daar troost. Uh, dat is in ieder geval een hele mooie aanmoediging... ...bij ons vanavond ook al om half elf. Iedereen ja. van harte welkom en inderdaad morgenochtend om tien uur... ...zowel in de katholieke als in de protestantse ook kerk... Om tien uur bij jullie. ...van harte welkom. Bij ons ook, om Pasen, nu deze zondag, inderdaad om tien uur. Ja. Geweldig. Ja. Ik hoop dat er veel mensen naar de kerk komen. Dank je, dank je. En ik wens je veel succes in de komende periode. Dank je, ja, jullie ook. Nou, goed. Voor. De directeur goed zeg? Jazeker. Dat is directeur, op. directeur operationele zaken. Ja, we hebben sinds uh, ons directieteam bestaat uit ja, drie, drie personen, uh, sinds vorig jaar. Uh, <lacht> dat was ook al overigens uh, zo'n jaar of vijf, zes geleden het geval, toen Hans Ernst nog ons algemeen directeur was. Uh, die heeft om gezondheidsreden een aantal jaar geleden een paar stapjes ja. terug moeten doen. En toen heb ik het samen met mijn collega Edwin Sibbel uh, op me genomen. Maar nu uh, onder bewind van de nieuwe eigenaren uh, sinds januari de vorig jaar is ze uh, sinds eind september afgelopen jaar een nieuwe algemeen directeur bijgekomen. Met drieën. Nu hebben we mooi de taken verdeeld op het circuit om leiding te geven aan, uh, ja, aan de accommodatie en zorgen dat er prachtige evenementen plaatsvinden, dat er geïnvesteerd wordt. Uh, uh, nieuw ja, asfalt. Absoluut, dat is een van de, van de dingen die al gebeurd is. We hebben ook een nieuw logo. De naam is veranderd van het circuit natuurlijk. Hè. Het woordje park is uit onze naam gehaald. Het is nu weer circuit Zandvoort. Uh, Waardoor nog meer aansluit eigenlijk bij, bij Zandvoort zelf. En uh, ja, dus er staat nog veel meer op stapel eigenlijk de komende jaren. Wat merk je van, of wat is de invloed van het nieuwe management en de nieuwe eigenaar? Nou kijk, de nieuwe eigenaar hebben het circuit gekocht als He? investering hè. Uh, uiteindelijk. Dat zijn zakenmensen. Uh, en zijn ook bereid om in de accommodatie de komende jaren flink geld te investeren om het weer helemaal up-to-date te maken. Uh, voor Formule 1? Uh, nou ja, dat zijn we in principe al. Hè. We hebben nog steeds een testlicentie van Formule 1. Uh, we hebben geen race licentie maar dat komt puur omdat we ook geen contract hebben om, uh, om, om races te organiseren. En, dan moet je in de infrastructuur rond het circuit... Uh, en dan denk ik met name aan overdekte tribuneplaatsen, pitboxen... Daar zal je dat nodig in moeten gaan investeren. Maar ja, zover zijn we nog niet, dus dat, uh, dat doen we dan ook niet. Het uh, is onzin om dat nu al te doen. Uh, maar uh, even terug naar de vraag, hè, wat is de invloed van de nieuwe eigenaren? Ja, met name uh, juist die, die, de toekomst van het circuit, uh, de uitbouw van evenementen... daar ligt de focus op. Maar uh, het is niet zo dat de eigenaren zich dagelijks bemoeit met gang van zaken op het circuit. Ze zijn aandeelhouder en het management... Uh, waar ik onderdeel van uitmaak. Die doen de operatie en rapporteren uh, zoals dat gewoon hoort in een, uh, in een bedrijf. Maar het beschikbaar hebben van geld is wat makkelijker geworden met de nieuwe eigenaar nou, aandeelhouder uh, Makkelijk. Uh, er wordt niet met geld gestrooid natuurlijk. Nee. Uh, dat, uh, dat zeker niet. Maar uh, er is absoluut een, een, een bereidheid om in de, in, zeg maar in de groei en de toekomst van de circuit te investeren. En er zijn de middelen ook voor aanwezig. Dus dat is, dat is heel fijn. Dat is heel fijn werken. En Kun je voorbeelden geven van dingen die anders gaan nu? Of anders gaan in de toekomst? Uh, nou, eh, onder andere waar nu eh, ook focus op ligt... is bijvoorbeeld eh, is, is de horecaverzorging op het circuit. Eh, die was de afgelopen paar jaren ook wat, wat achteruit gegaan. We eh, werkten met, met vele losse cateraars. Nou, we hebben nu één grote nieuwe partij aangetrokken... met wie we samenwerken is. zijn aangegaan. De Maatgroep uit IJsselstein. Een grote cateraar die onder andere ook catering in het Rijsmuseum doet. En daar ook een restaurant exploiteert. Nou, dat gaan ze ook bij ons op het circuit doen. Eh, boven het pit eh, aan het eind van, de, van het gebouw... waar vroeg onze VIP-ruimte Tarso Corner was. Ja. wordt over een maand een publieksrestaurant geopend, wordt ook Zo. een stuk groter wordt als wat de oude ruimte was. Er zijn wat muren weggehaald. En nou ja, dat gaat geweldig worden met een prachtig uitzet op het circuit. En dan kan waar, iedereen... laat je, waar laat je de VIP's dan? En, nou ja, we hebben nog genoeg VIP-ruimtes ja. over. Ja. <laughs> maar dit wordt echt een publieksrestaurant. En uh, dat betekent dat, uh, en niet alleen tijdens deze weekenden, maar dat is iedere dag open. Dus daar kunnen mensen straks echt terecht ook om uh, tussenmiddag een broodje te eten of s'avonds wat te eten. En natuurlijk ook gebruikers van de circuit die hebben geweest nog even kunnen napraten aan een denken. Ja, Dat moet echt de, de hotspot van het circuit worden. Waarin ook heel veel van de historie van het er zal zijn. Dus echt een beleving gaat dat worden. En je, je merkt ook dat door die nieuwe aandeelhouder andere partijen geïnteresseerd worden in het circuit. En je uh, belangstelling is om te investeren? Zeker. Zeker. Maar wat we, hebben, we hebben natuurlijk een aantal dingen die meewerken. Op dit moment. Uh, natuurlijk, een nieuwe eigenaar. En natuurlijk, als je iemand van het Koninklijk Huis als eigen, mede-eigenaar hebt. Nou, ik ga het niet hebt. noemen, maar... Uh, nee, dan dat, maar, dat, maar dat helpt zeker. Met dat open deuren ja, zeker, ja. die voor mij en mijn collega's direct ja. gesloten zouden blijven. Dus dat helpt zeker. Maar eh, daarbij inderdaad de positieve publiciteit rondom de hele autosport in Nederland. Met name natuurlijk dankzij Max Verstappen. Eh, het feit dat de economisch natuurlijk weer een stukje beter gaat ja. in Nederland. Ja, dat zijn allemaal factoren die ons helpen. En eigenlijk is het een, ja, komt het nu allemaal mooi samen op dit moment. En ik denk daarom ook dat we een paar hele mooie jaren weer tegemoet gaan op de ja, ja. circuit. Maar je, en, je nou, doet meer dan autosport. Zeker. En dat zal ook zo blijven. Eh, we, autosport blijft de basis op het circuit. Dat zal ook nooit veranderen. Maar we kijken ook van wat er nog meer plaatsvinden. Het Runners World weekend, met het wandelen op zaterdag, het fietsen en het hardlopen op zondag. was natuurlijk een prachtig voorbeeld weer, hoe het kan. We hebben straks in juni een fietswedstrijd. Dat doen we al een paar jaar, maar we gaan dit jaar ook flink in vooruit qua organisatie. Dus ja, dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. De circuit zit eigenlijk elke dag... Ja, nagenoeg iedere dag inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk altijd wel iets te doen. en he, Is het geen club auto's die rijdt. Of, uh, of rij, rijtraining geven worden. Zijn er zijn wel weer opnames voor tv. Of, of, of commercials of wat dan ook. Ja, het, het, het is nooit stil bij ons. En voordat we met de even beginnen. Want daar ben je hier voor uitgenodigd om te beginnen. O, ik weet dat er heel lang plannen zijn. Of ideeën zijn voor een hotel. Formule 1 hotel. Hoe, hoe staat het met die plannen? Nou ja, dat. Dat zijn een van die plannen, waar die, hebben, die zijn er al heel lang inderdaad. Volgens ja. mij de eerste je keer. 20 nog, jaar geleden? Ja, het. volgens mij in de jaren 80 uh, ja. heb ik natuurlijk uh, gezien dat, dat er al over gesproken werd. Uh, die zijn, plannen zijn nog steeds niet uitgewerkt uh, verder. Uh, daar ligt ook nu niet de priorite prioriteit. Uh, we hebben eerst andere uh, dingen. Uh, eerst gewoon zeggen van nou, uh, de horeca op het circuit zoals die nu is. Uh, het asfalt, de infrastructuur op de Perrok die aangepakt gaat worden. Dat uh, al van andere dingen nog, uh, dat heeft nu prioriteit. En de ontwikkelingen zoals een hotel. Ja, het is allemaal in de volgende fase. Het zit wel op de agenda. Ja, zeker, ja, zeker en ik verwacht ook wel dat dat de komende uh, periode... dat dat, dat daar uh, weer verder aan gewerkt gaat worden. Het is ook iets waar de gemeente heel veel belang in stelt. Ja, uiteraard doen we dat in overleg met de gemeente. Ja. Uh, dat is heel belangrijk. En je moet natuurlijk dat goed afstemmen. En dat ook wat wij willen, dat het ook past binnen uh, de kaders van het bestemmingsplan. En dan moet het natuurlijk ook op een mooie plek komen. Dat het ja. ook echt wel uitstraling gaat geven. En dat, uh, zou ja. zandvoort wel een enorme boost Zeker tegen. weten. Denk Zeker ik, weten. Ja, Zeker. Ja. Wat dat betreft komen we gewoon goede hotelfaciliteiten. Nou ja, er zijn heel veel goede overnachtingsmogelijkheden in Zandvoort. Kijk, dat, de grote hotels ontbreken hier ja, eigenlijk. Ja, als, je, als je Center Parks en, en, en H-hotel even buiten beschouwing leent. Maar ja. er zijn niet echt grote hotelaccommodaties. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel kleinschalige hotels. Die prima uh, prijs-kwaliteit verhouding leven in Zandvoort. En dat is toch best wel voor Zandvoort uniek. Ja. Uh, uh, als, je, als je naar andere circuits gaat in Europa. En dan heb je vaak uh, misschien één of twee grote hotels in de buurt, maar voor de rest uh, moet je ook 20, 30 minuten rijden. En hier in Zandvoort er is gewoon heel veel aanbod. Kleine hotels, ja. pensions, uh, mensen die uh, appartementjes verhuren. Uh, ja, dat, uh, dat maakt Zandvoort ook uniek. Ik geloof 140, als ik naar booking.com kijk, 138 aanbieders. Die ja. Via booking.com ja. aanbieden. Niet. Ja, en dan oh. moeten ze ook op dat moment denk ik ook beschikbaar zijn. Want nou ja, dit weekend dus niet. Maar goed, normaal gesproken natuurlijk is ja. de capaciteit over. Uh, alleen met het paasweekend zit alles dubbel vol. Dus uh, ja. ja. ja. Gaan naar de paasraces. Ja, de ja Paas. daar zijn we voor, toch? voor ja. ja. de hoeveelste keer. Nou, dat durf dat ik niet is te zeggen. Maar... Veel paasraces. <laughs> nou de ja, heeft, de eerste race is uit op 1948 ja. gereden. Nou, en altijd uh, race? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, ik, ik durf echt niet te zeggen hoor, hoe lang we de race organiseren, maar ik weet de eerste paar jaar zeker niet, want had je alleen de grote prijs van Stamford. Nou, de eerste race was geloof ik ergens begin ja. juni. Uh, dat zou misschien bij Pinkster geweest kunnen zijn, maar dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Maar het werd in ieder geval niet onder de titel Pinkster Race verreden. Ik denk dat die paasraces ergens in de jaren 60 zijn ontstaan. Ah, misschien uh, goed om naar te kijken om eventueel jubileum af te maken. Ja, wie weet inderdaad. Nou ja, 60 keer of uh, ja, zo. ja, ja we, we kijken vooral natuurlijk ook naar die, de, de, het circuit zelf, hè, hoe langer dat er al is. En 1948, ja. de eerste race op het, op het huidige circuit. Ja. Dus dat is volgend jaar 70 jaar. Ja, ja. Dus, uh, ja. feestje. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik heb nu de website gekeken, en naar het programma natuurlijk, dat, uh, maar ik zag één nieuw element. Dit weekend? Vraagma's. Ja, is uh, nou, niet helemaal nieuw. Uh, die hebben we een paar jaar geleden ook gedaan. Maar is wel heel spectaculair. Die uh, kwamen ont... en wel zand binnen. Uh, ja, dat was met, het, uh, met het Truckstar Festival ja, zoals het, uh, ja, inderdaad, dat inderdaad uh, vroeger was. Nou, dat is nu niet zo. We hebben geen uh, kolonnes met vrachtwagens die naar het oh. spieken komen. Maar we hebben een heel, een heel mooi veld met, uh, met zo'n 15, 16 uh, trucks die tegen elkaar gaan racen morgen. Ja, het is wel een spektakel hoor. Op heeft... rookwolken ja ja Ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat valt gelukkig tegenwoordig. Oh. Dat mag ook niet meer. Hè. Dat hebben uh, we dus ook naar gekeken. Milieu. Milieu. Milieu. He? He? Ja. Dus het uh, route moet binnen blijven. Maar ah, het is wel gewoon gaaf. als je Die gasten rijden hard. Ja, ja, ja, en dan zijn ze nog begrensd een grens ook. Hè. Ze mogen niet harder dan 160 km per uur rijden. Nee, dat. Maar ze kunnen veel harder. Alleen ja. dat, is, uh, ja, dat is omwille van de veiligheid ook. Uh, maar om, zijn ze specifiek voor deze race gebouwd? Of ja. ja. op maandag staan ze... Nee hoor, nee, nee, nee, nee, deze gaan niet meer met een trailer erachter maandag uh, de Albert Heijn voorraden. Oh. Dat, uh, <laughs> dat, dat gebeurt niet. Wat is het verdere programma voor de komende dagen? Uh, nou, uh, uh, vandaag. Vandaag zijn de kwalificaties allemaal, uh, zaterdag. Uh, voor de startopstellingen voor morgen. He, dus we racen op eerste paasdag, en Dat was vroeger natuurlijk vaak op tweede paasdag. Maar dat is nu eerste paasdag, we beginnen om 10 uur morgenochtend. Vol programma met uh, de supercar Challenge, de truck races, de supertoerwagen Cup, dus STWC, is een nieuwe klasse, die heeft zijn debuut morgen. En we hebben uh, twee Porsche races. En dat is het programma van morgen. Begin beginnen om negen uur, of sorry, om 10 uur, we zijn rond vijf uur klaar. En uh, tweede paasdag, dan uh, staat de circuit open voor iedereen die met zijn eigen grote op rijden uh, dus de is zogenaamde vrijrijden Vanaf 11 uh, uur s ochtends kunnen mensen met hun tot? eigen auto naar tot 5 uur. Kunnen ze naar het zivier komen, zich aanmelden en met hun eigen auto over het rijden. Ja, Ook je, hartstikke leuk. Je van tevoren aanmelden? Je nee, kunt, je kan je ter te plaatse doen. Okay. De kun je aanmelden. En hoeveel mensen kunnen jullie dan, dan hebben? Wat kost, dat? Uh, wat kost dat? Dat kost 25 euro en dan mag je 20 minuten rijden. En, en, en hoeveel en, capaciteit uh, heb je dan? Hoeveel nou, mensen nou, kun nou, je toelaten? we, we toe het kunnen zo'n 50 of 60 auto's tegelijk het knieën op. En dat maximale capaciteit halen we meestal niet. Maar het is hartstikke leuk leuk. Dus uh, iedereen die uh, met zijn eigen auto uh, een keer op rijden, kom uh, maandag naar, uh, naar circuit, zou ik zeggen. Starten. Maar wel veiligheidsmaatregelen. Hè? Uiteraard. Nou, er worden in een aantal klassen gereden. Uh, en we hebben snelle en, uh, we zijn klassen en, zeg maar, tourklassen. Mensen die echt particulier het subie willen verkennen. En die mogen ook, uh, de, moet ook door de chicane rijden, bijvoorbeeld, zodat de snelheden niet hoog worden. Nou, dan hoef je alleen een gordel te dragen. Dan hoef je geen helm op. Maar wil je harder rijden, uh, dus echt op volle snelheid, dan is helm verplicht. Dat uh, ja, bedoel ik. En dan, dan wordt er natuurlijk wel naar gekeken. Dus, en controleer uh, dat jullie dus wordt naar de gekeken. De He, er zijn de... marshals langs de baan. Er zijn camera's. En we doen dit al een een paar jaar. En dat gaat, is een professionele handen eh, van de organisatie van de rensportschool Zandvoort die dat, uh, dat doen bij ons. De rode kruis is erbij. Uh, uiteraard zijn de wist-a-medische diensten inderdaad. De ja. artsen. Gelukkig even afkloppen, maar die hebben we nog niet nodig gehad hierbij. Dus uh, dat ik is een groot proces, ook dat het weer maandag ook een hele leuke dag gaat worden. Ja. Uh. Uh, het weer. Want ja. dat is natuurlijk cruciaal bij leuke races. Ja. Zittend, nou ja, uh, het kan natuurlijk... Uh, ja het, Als je in de duinen zit, is het niet zo prettig als regen. Maar het kan voor de races natuurlijk wel leuk zijn. Uh, nee, ja, we hopen natuurlijk dat het, uh, dat het droog. droog blijft. Het is prima, uh, dit is prima, toch? Uh, dit is prima. Ja. Je moet wel een jas aan doen, want als je een tijdje buiten zit... Koud, zit ja. Dan krijg je toch wel koud. Maar goed, uh, er is ook genoeg horeca op het circuit. Dus, uh, je kan op de tribune zitten. Je kan op de tribune zitten. Uh, en uh, je kan natuurlijk ook de kop Het horeca uh, in. Uh, toegangskaart, ook voor de peddel kost 15 euro morgen. Dus niet uh, belachelijk veel. Dus uh, ja, ik zou zeggen, iedereen die uh, morgen denkt van nou, ik ga niet op het strand zitten of ik uh, ga niet naar Amsterdam of wat dan ook. Kom maar lekker op circuit kijken. Hoeveel mensen verwachten jullie op soms zo'n? Nou, ik denk zo rond de uh, 6, 7, duizend uh, bezoekers. Okay, we hoeven dus geen bijzondere uh, enorme grote getallen, files te verwachten. Dat verwachten we zeker niet. Nee, dat uh, ons eerste echte grote evenement van dit jaar is over een uh, ruime maand. 20 en ja. 21 mei, de Jumbo race dagen ja. met Max Verstappen. Ja, dan gaan we weer uh, ja. echt uh, uitpakken. uitpakken. En dan, dat er wordt twee dagen feest op het circuit. Kun je daar iets over zeggen? Ja, over en ook, die, in, ook in het centrum hè, met Max. Ja, uh, nee, helaas niet in het centrum. Op, op vrijdag dit keer. Komt zijn auto niet naar het centrum Nee, toe, nee helaas nee, niet. Dat, dat, dat, dat lukt niet. Uh, maar twee dagen op het circuit. En uh, ja, uh, niet alleen natuurlijk Max. Maxie gaat rijden met zijn auto. Maar, maar, ja, maar goed, de andere Ja, goed. is een natuurlijk. Hè? Absoluut. Wil je ja. zeker weten. En uh, er gaat natuurlijk weer een prachtige promotie komen. Maar dan gaan we het niet met 6000 man redden, denk ik. Hè? Nee, nee, nee. Ik dat denk zit, wel dat we dan in de, de, de, de 50. 60.000 ja, per dag gaan. Maar dat is toch prachtig. Ik bedoel, is Jumbo dan ook weer bij betrokken? Ja, dat uh, is de hoofdsponsor van het evenement. Dus dat kun je ook weer het zijn de Jumbo racedagen. Ja. Uh, nee, als je bij de Jumbo supermarkt in een actieperiode die volgens mij over anderhalve week gaat starten uh, een aantal actieproducten koopt, dan krijg je een code waarmee je dan een duinkaart kunt verzilveren op de website. En uh, ja, uh, daar gaat ook weer een hele grote promotiecampagne aan vooraf. Dus uh, zoals heel Nederland weet dat er zand voor de ja. 21 mei uh, Max Verstappen kan brengen. Heeft Jumbo, heeft Jumbo daar... Weet jij of Jumbo daar heel veel succes mee gehad heeft? heel veel... Ja, zeker. We ja, hebben daar wel, heel veel positieve respons op gehad ja? afgelopen jaar. En daarom doen ze het ook weer natuurlijk. Ja, precies. Dus ja. Als het geen als succes was geweest, hadden ze het nee, niet meer ze gedaan. De, ze blijven dat ook doen. Zolang zij sponsor zijn van Max Verstappen... zullen ze ah, dit ook okay. willen blijven ja. doen. Ondanks de staking van het personeel. Eh, ja. ja, maar... <racht> maar we hebben ook nog een Britisch Race weekend. Ook een heel groot eventueel. Ja, dat is natuurlijk met name leuk. Omdat dat in, in Zandvoort zelf helemaal ook uh, aangepakt wordt En ik denk dat dat uh, ook een heel leuk, leuk weekend gaat worden. Oh, ja. Kijk, het British Race Festival als evenement organiseren wij al een aantal jaren. Ja. En, uh, ja, en nu ga je die koppeling met, met, met, met Zandvoort krijgen. En, en wij zullen ook wel weer een, het circuit een stukje naar, naar Zandvoort brengen. Nou, volgens, volgens mij moeten we stoppen. Ja, ik hoor ook het. Het nieuws gaat ons overnemen. Ja, denk ik. Wat, ik, wat ik mis is een klokje. Ik heb geen idee van de tijd. Dus, ja, maar, uh, de maar Kasper houdt het in de gaten. Alleen dat betekent ik, er, dat we, we gaan eerst van het weekend genieten. Pas. Ja. Het zeker weten. Dus iedereen die morgen Komen, na, alles wil doen, kom lekker naar de race kijken. Kom maar mijn eigen auto. En in de komende weken dan gaan we nog eens een keer praten over de komende evenementen. Ja hoor, ik kom graag langs. Dank wel. <laughs> er is geen ruimte meer voor de agenda. Nee, maar bedankt. Ik kan nog ja, bedankt. goed. Dan, uh...